7 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u het laatste nieuws uit Kenia. Er wordt nog steeds gevocht in het winkelcentrum Westgate in Nairobi. En hoe wordt Duitsland wakker na de verkiezingsoverwinning van vrouw Merkel? Ze lag een straatlengte voor, hoort u zo ook in het NOS-journaal. Hier is Jan van der Pitten. Bondskanselier Merkel heeft bij de Duitse verkiezingen een forse overwinning geboekt. Haar CDU-CSU kreeg 41,5 van de stemmen. Merkel moet wel op zoek naar een nieuwe coalitiepartner, want de liberale FDP werd weggevaagd. Samenwerking met de sociaal-democratische SPD lijkt de enige optie. Die partij boekte een bescheiden winst en komt op bijna 26 De andere linkse partijen leden verlies. De Groenen en die Linken komen allebei op ongeveer 8,5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 is that we don't do enough. We don't take the basic common sense actions guns out of the hands of criminals and dangerous people. de schietpartij vielen vorige week maandag 12 doden. Het is volgens Obama te makkelijk om in Amerika een wapen in handen te krijgen. Maar het lukt de politiek niet om de wapenwetten aan te scherpen. Dat kan hij niet accepteren, zei de president. Bij de herdenkingsdienst waren zo'n 4000 mensen aanwezig.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 In Enschede is oud-PVDA-politicus Ko Wierenga overleden. Hij zat vanaf 1967 tien jaar in de Tweede Kamer... en was daarna 17 jaar lang burgemeester van Enschede tot 1994. In 1994 leidde Wierenga het onderzoek in de IRT-affaire... over omstreden opsporingstechnieken van de politie. De affaire leidde later tot een parlementaire enquête. Ko Wierenga is 80 jaar geworden. John de Mol heeft in Los Angeles een Emmy Award gewonnen voor zijn programma The Voice. De Emmys zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen, vergelijkbaar met de Oscars in de filmwereld. The Voice wordt in Amerika uitgezonden door NBC. De Mol had niet verwacht dat hij de prijs zou winnen. Helemaal niet, want uh, in de categorie non fictie waarin uh, deze prijs gewonnen is, is de afgelopen acht jaar één show geweest die gedomineerd heeft en alles gewonnen. Dus uh, uh, ik had er niet op gerekend, ik had er echt niks van verwacht. En ik ging uit mijn dak toen ik hoorde dat we hadden gewonnen. Het programma won in de categorie Outstanding Reality Competition Program. En andere genomineerden waren onder meer Dancing with the Stars... So You Think You Can Dance en Top Chef. Dan nog het weer. Eerst bewolking en nevel, maar geleidelijk meer zon. Blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Ook morgen eerst bewolking en nevel, van het zuiden uit zon... en ook dan 18 tot 21 graden. Vanaf woensdag toenemen de kans op een bui. De temperatuur daalt tot rond de 16 graden. Verkeersinformatie naar de ANWB, Edwin Gerritsen. Het is niet drukker dan gebruikelijk. Op maandag op dit tijdstip staat 30 kilometer file in totaal. Het zijn vooral dagelijkse files bij Amsterdam en Rotterdam. Eén file valt op op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen afrit Noordwerkerhout en afrit Oude Weekdring. staat 4 kilometer file...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 Daarom ben ik pro-VPRO. Ik ben pro-VPRO. Pro-VPRO. Ik ben pro-VPRO. Omdat de VPRO het hele verhaal vertelt. Word ook lid. 1250 PA. Raar. Als ondernemer steekt u veel tijd in het volgen van trends... en het ontwikkelen van nieuwe strategieën. Maar als het gaat om het belangrijkste kapitaal, uw personeel... dan komt u vaak tijd tekort.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 Het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten. Met de Duitse Christen-Democraten was het één groot feest. Feiern durven we heute schon, denn wir haben's toll gemacht. Angela Merkel, maar ze moet nu wel een heel andere regering gaan vormen. En dat wordt niet makkelijk. Gisteravond was ze opgetogen. Want het was een monsterzegen voor de bondskanselier... Angela Merkel bij de Duitse verkiezingen. CDU, CSU van Merkel kreeg 41,5% van de stemmen. We gaan naar Berlijn, naar onze correspondent Tim de Wit. Tim, tot diep in de nacht is er geteld. Wat zijn de laatste uitslagen? Nou, er is vannacht weinig meer veranderd in de uitslagen. Je zei het al inderdaad, CDU en CSU komen samen op 41,5% Merkel dus. En daarmee haalt ze net niet de absolute meerderheid. Daar was zelfs nog even sprake van gisteravond. Maar daar komt ze zo'n zes zetels tekort voor op dit moment. En dus moet ze inderdaad op zoek naar een nieuwe coalitiepartner. Want de FDP, de Liberalen, hebben het definitief ook niet gehaald. Die kwamen tot 4,8% van de stemmen. Terwijl ze 5% nodig hadden om de kiesdrempel te halen. Die heb je in Duitsland. En ook de Alternatieven voor Deutschland, de Anti-Europartij, pas een paar maanden oud, heeft de kiesdrempel net niet gehaald. Die zijn gestrand op 4,7% vannacht na het tellen van alle stemmen. Dus Merkel krijgt in het parlement drie linkse partijen tegenover zich. De Sociaaldemocraat van de SPD die kwamen op bijna 26%. En de Groene en de Partij Die Linken, die allebei zo'n 8,5% haalden. Ja, nou ja, tegenover zich, Tim. Ze zal met één moeten gaan regeren. Uh, is ze daar blij mee? Ja, ik denk toch dat ze een beetje het dubbel gevoel overhoudt aan, uh, aan die verkiezingen daarom. Ja, natuurlijk is ze heel erg blij dat ze dik gewonnen heeft. Hè. Ze is zelfs ontzettend gegroeid nog ten opzichte van vier jaar geleden. Waar zie je dat nog? Dat een regeringsleider dus heel erg groeit. Want vier jaar geleden haalde ze nog maar 34 procent. Maar ja, ze is dus wel haar kleine coalitiepartner kwijt. De FDP waar ze graag mee verder wilde regeren. En ja, ze kan dus aan de bak, want uh, ze zou moeten onderhandelen met de SPD... om te kijken of er weer een grote coalitie in zit. Hè. Zoals dat uh, in Duitsland heet, als de twee grote middenpartijen regeren... Ja, dat deed ze al tussen 2005 en 2009, maar dat pakte voor de SBT in de verkiezingen die daarop volgden heel erg slecht uit. Dus dat wordt nog best wel een lastige onderhandeling. Ja, goed, daar laat er meer over natuurlijk. Dan maar naar de SPD van Peer Steinbrück, die wilde echt kansler worden, hè, bondskanselier worden. Daar heeft hij op ingezet. Nou zat dat er niet helemaal in, maar de winst die ze uiteindelijk behaalden was wel heel klein. Hoe is daar gereageerd? Ja, ik was daar gisteravond. Nee, er was inderdaad niet echt een feeststemming hoor. nadat de uitslag bekend werd. Ze deden het inderdaad ietsje beter dan vier jaar geleden. Maar nog altijd niet goed. Want ja, als je in vier jaar oppositie uh, van 23 naar 26 procent weet te stijgen... dan moet je jezelf toch wel achter de oren krabben. Dat zal vermoedelijk ook wel te maken hebben met Peer Steinbrück als leider. Die dan nou niet helemaal onomstreden was. Hè. Zoals we weten. denk nog maar een van die middelvinger op de cover van een, ja. een, een tijdschrift hier in Duitsland. Um, maar goed, ja, uh, ze komen nu wel toch in beeld als de belangrijkste kandidaat om met Merkel te gaan regeren. Nou, Peer Steinbrück zei daar gisteravond al over... de bal ligt op dit moment bij Merkel. Zij heeft de verkiezingen gewonnen, dus zij heeft ook het initiatief. En als ze wil praten, dan horen we het wel. Maar ja, zoals ik net ook al zei, dat zullen geen makkelijke onderhandelingen worden. Want de SPD wil natuurlijk echt wel wat terugkrijgen... voor eventuele deelname aan een coalitie. Dus ik vermoed dat dat nog wel even kan duren hier, voordat ze eruit zijn. Nou, je geeft het al aan, Merkel is haar kleine coalitiepartner kwijt. FDP, kiesdrempel niet gehaald. Hebben ze ooit eerder zo'n slechte uitslag gehaald? Nee, nee, het is voor het eerst dat ze niet in de Bondsdag komen. Dus de, ja, sinds de Bondsrepubliek bestaat, zeg maar zo'n 60 jaar. Uh geen FDP, ja, dat is echt ongekend. Dus, dus wel een hele pijnlijke nederlaag ook voor hun. Want ja, als je niet meer in het parlement zit... verlies je natuurlijk ook grotendeels je bestaansrecht als partij. Dus die klap zou heel hard aankomen. En ja, gisteravond uh, maakten de twee lijsttrekkers... Philip Reusler en de oude Rainer Brudelen ook al min of meer bekend... dat ze zullen aftreden. Want ze zeiden, we zullen onze politieke verantwoordelijkheid nemen. Dus ik ga ervan uit dat die wel van het toneel zullen verdwijnen. En ja, die partij zal zich dus helemaal opnieuw uh, moeten uitvinden de komende jaren. Tim De Wit, dankjewel. Later meer over de Duitse verkiezingen. Wat dat betreft, ja, FDP voor het eerst dus niet in de bondsdag in de historie. Roepau, onze verslaggever, was bij die partij gisteravond in Berlijn. Dat is het slechtste ergebnis wat we bisher als FDP bereikt hebben. De bitterste, die traurigste stunde in de geschiedenis van de Freie Democratische Partij. Achterin volgens een zaal vol FDP'ers die tot een verbijstering zien dat ze het niet gered hebben, lijsttrekker Bruderle en partijvoorzitter Reusler die gefaald hebben. Dit is het slechtste resultaat ooit. De bitterste dag in de geschiedenis van de FDP. Ja, ik ben zeer ja. ja. Mensen zijn in shock. Als men na zoveel so jaren over het parlement rausvliegt, als ze verständnis daarvoor hebben dat ze die wenigsten met een lachende gezicht rondlaufen, mm -hmm. Als je er na zoveel jaren uitvliegt, sinds 1949 heeft de partij onafgebroken in de Bondstag gezeten, dan kan er nu even geen lachje vanaf, zegt parlementariër Heiner Kamp. Het is op jeden geval zeer schlimm dat er geen liberale partij meer in de Bondstag is. En dat er geen liberale partij meer in de Bondstag zit, dat is een groot verlies. Zegt een FDP-stemmer: Alle erfolgen zijn Frau Merkel zugeschreven. Deze mevrouw, die dan weer wel, dan weer geen lid was van de FDP, weet wel waar het misging. Ik denk dat het aan de Führungspersönlichkeiten liegt. Dat ben ik me zomaar ja? zeker. Ja. Ze hebben niet, gegen Merkel niet genoeg ihre eigenständigkeit herausgearbeitet. Angela Merkel heeft alle successen van deze regering voor zichzelf opgeëist. De FDP was te onzichtbaar. En dat is de schuld van de mensen die de partij hebben geleid. Als spitsenkandidaat ben ik daarvoor verantwoording. Daarom ben ik natuurlijk ook persoonlijk politisch. daarvoor de verantwoordelijkheid verantwoording. kan keine zorg. Bruideler en Reusler lijken er ook wel van uit te gaan dat hun dagen in de politiek zijn geteld. In vier jaren met jonge koppen, dat is dan weer opwärts geht. Maar ik denk, die Führungspersönlichkeiten müssen uitgetauscht werden. En dan over vier jaar met nieuwe leiders is de FDP er misschien wel weer bij. Liberalen zullen er altijd zijn. Dit is niet het einde van de partij, zegt Rainer Bruderle hoopvol. Het is niet het der partij. Het is een enorm stuk schwieriger, maar die arbeidspartij. De jeugdsoos is populair bij de jeugd, van 14 tot 18 jaar. Maar blijft dat zo als de alcoholregels gaan veranderen? Hoort u zo meer over. Eerst naar Kenia. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Want er wordt nog steeds hevig geschoten in het winkelcentrum Westgate... in de hoofdstad Nairobi. Keniaanse legereenheden eenheden de aanval hebben geopend op de gijzelnemers. Terroristen houden in dat winkelcentrum sinds zaterdag ge bezoekers gegijzeld. En in ieder geval 68 mensen zijn al om het leven gekomen. Werden daar vermoord. Correspondent Kurt Lindijer in Nairobi. Kurt, heb jij zicht op wat daar binnen gebeurt? We hebben zicht op uh, verwarring. Gisteravond is ons twee keer verteld... door Keniaanse woordvoerders dat de aanval geopend is... en dat die succesvol is geweest. Nu blijkt dus vanochtend... dat uh, er nog steeds uh, hevig... in ieder geval wordt geschoten. Er worden explosies uh, gehoord... Bij het, uh, bij het gebouw helikopters... vliegen over. Zoals ik de stukjes van de puzzel... bij elkaar uh, probeer te krijgen... dan krijg je het volgende beeld... dat op de begane grond... Uh, ...zitten de aanvallers, die zitten in een hoek van de begaande grond... ...vermoedelijk bij de supermarkt Nacomaat. ...en ze zitten daarachter kogelvrij glas... Dat zeggen de autoriteiten tenminste. Ik ken het gebouw natuurlijk goed. En daar zit een barkleesbank. Dus vermoedelijk hebben ze zich verschanst in, in een bank. En ja, kan er wel op ze geschoten worden. Maar worden ze niet geraakt. Nou, zij zouden tien gijzelaars daar nog uh, in handen uh, hebben. Ze zijn zwaar bewapend, hebben explosieven. Maar je kan je natuurlijk voorstellen dat dit nu een uiterst delicate operatie is uh, geworden. Vermoedelijk hebben ze buitenlanders daar in gijzeling genomen. En ja, dan kan je natuurlijk de buitenlandse diploma. Die zeggen wees voorzichtig. Wees voorzichtig met je aanval. Maar het is nog steeds niet voorbij. Nee, we hebben het over de islamitische terreurorganisatie El-Shabab. Enig idee hoeveel van die mensen daar dan, hoeveel van die terroristen daar dan binnen zitten. De, de cijfers die steeds genoemd zijn, zijn tussen de tien en 18. Uh, er is steeds sprake geweest volgens verschillende waarnemen, uh, ooggetuigen. Dat een van hen een vrouw is. Uh, er wordt nu hevig gespeculeerd dat dit Samantha Louis zou zijn. Dat is de echtgenote van de in 2005 omgekomen terrorist in Londen... bij aanslagen op de metro daar. En die bevindt zich al een tijd in Oost-Afrika. Wordt hier gezocht. En vermoedelijk is zij de vrouw. Verder uh, zou het gaan om Britten en Amerikanen, Somaliërs... maar met een paspoort... Uh, van, uh, van Groot-Brittannië. Dat zou dus om deze vrouw gaan. Maar ook Amerikanen, mogelijk Scandinaviërs. En het is natuurlijk bekend dat er nogal wat Europeanen, ook Nederlanders trouwens, van Somalische afkomst in het verleden naar Somalië zijn gereisd hm. om zich aan te sluiten bij al shabaab Dus het zou heel wel mogelijk kunnen zijn dat de buitenlanders uh, als de gijzelhouders uh, bij betrokken zijn. Tja, goed. Wat, wat doet dit met, uh, met Kenia, met Nairobi? Je het natuurlijk. Iedereen heeft het erover. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt, maar wel op, op deze schaal. Je merkt dat politiek gezien opeens. De ruzie en de politici allemaal gezamenlijk op het podium staan en zeggen... wij Kenianen hebben terrorisme in het verleden verslagen en we zullen dat nu doen. Dat is natuurlijk te flin dun en het duurt maar even die eenheid. Maar uh, iedereen is getraumatiseerd, heeft het erover, het is angstig om de straten op te gaan. En houdt zijn adem in totdat deze gijzelingactie voorbij is. En we dachten dat het gisteravond zou worden, ja. maar het is nog steeds niet afgelopen. Goed, wanneer jij weer laatste nieuws hebt, dan horen we dat graag van jou. Koert Linde vanuit Nairobi. De verkeersinformatie bij de AWB: Edwin Gerritsen. Er staan vooral dagelijkse files bij Rotterdam en Amsterdam. Ze zijn niet langer dan gebruikelijk. Een file die wel snel groeit staat op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd met vrij veel auto's. Tussen Warmond en Afrit Oude Wetering staat 5 kilometer. Een tuin vol windmolens, zonneboilers en turbines op een dak in Utrecht. En daar is Mino Remmers. En die gaat kijken naar ook een spectaculaire nieuwe ontwikkeling, toch? Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, naar die cliffhanger die we er straks hebben gekregen. We lopen inderdaad nu op het dak. Wie toevallig met de trein van Utrecht naar Amersfoort rijdt, ziet ontstaan op de Hogeschool. En dan hoorde ik net hier iemand zeggen, hier staat de Mercedes van de zonneboilers. Ja, absoluut. Goedemorgen. Goedemorgen. We, ja, dit is een, een, een Nederlands ontwerp uit een Utrechts bedrijf. We, het, we noemen het ook wel de Space Shuttle. En uh, ja, wat daar dus leuk aan is, is dat in die zonneboiler is ook... Hè, daar moet ook altijd een buffer van bij. Dit een Ik kijk binnen een badkuip die op z'n kop ligt. Nou ja, we hebben het ook wel eens andere namen voor gehad. Maar een badkuip komt inderdaad het beste in de buurt. En het grappige is, dus hier zat ook de boiler buiten op het dak staat. In die boiler. Waardoor je dus binnen eigenlijk nauwelijks ruimte kwijt bent. Dus er zal je wel voor platte daken, zoals je ziet. Ja, dus dit is, okay, is Arie van Schepen trouwens. Zij is docent op de hogeschool. Technische bedrijfskunde. De studenten houden zich hiermee bezig. En jullie hebben hier een dak vol met zonnepanelen staan. Allemaal verschillende, van verschillende merken ook. Maar dat is toch niet echt nieuw, zonnepanelen? Nou, het, het, het gaat ook niet om het nieuws te laten zien. Het gaat om de studenten voorbereiden op hun toekomst in de, op de arbeidsmarkt. En daar horen dus tegenwoordig ook al deze technieken bij. Ja. Uh, enkele jaren geleden was dit nog uh, het, het nieuwste van het nieuwste. Waar dus ook gekeken werd hoe kunnen we nou studenten continu blijven inspireren... en zorgen dat ze voorbereid en wel geïnformeerd weten wat de nieuwe duurzame mogelijkheden zijn. Ja, ja dat zijn Erlijn Ewek vanochtend ook al. Als je de studenten nu al niet meeneemt naar die nieuwe technieken... dan komt het helemaal niet van de grond. Nee, precies. Ze moeten tijdens hun opleiding al met duurzame technieken te maken hebben. Willen ze het laten gaan toepassen? Dan wordt het allemaal wat makkelijker en wordt het allemaal wat vanzelfsprekender. Ja, we doen dit allemaal omdat in Stockholm zo'n 800 wetenschappers zich buigen over alweer het vijfde klimaatrapport wat er aankomt. Um, dat is eigenlijk een club van de VN. En ja, Nederland loopt behoorlijk achter. Want hoeveel mensen hebben dit nou op het dak? Oh, dat is nog heel beperkt. Ja. Uh, uh, zeker als je kijkt naar Duitsland, waar natuurlijk ook de energiewende... Daar staan er veel meer, hè? Daar staan er veel meer. Maar goed, daar heeft de overheid ook duidelijk een keus gemaakt van we gaan voor die duurzame energie. Die hebben ook kernenergie afgezworen. Nou ja, in Nederland zijn wel heel veel stimuleringsmaatregelen. Zeker de stimuleringspotten voor zonnepanelen. Dus elektriciteit opwekken Die is al jaren steeds een dag nadat die pot open gaat voor subsidieaanvragen is ze alweer overtekend. Uh, voor zonneboilers gaat dat nog wat rustiger... terwijl dat toch ook tegenwoordig uh, uiterst functionele systemen zijn... die ook daadwerkelijk energie besparen. Ja, we lopen even voorzichtig tussen de... Je moet over rubber tegels lopen, want anders trappen we het dak van de lek. Dat is ook niet zo duurzaam natuurlijk. Ja, is het, is het, uh, is het rendabel, zo'n zonnecollector op het dak bijvoorbeeld? Ja, absoluut. Uh, als je gewoon bedenkt dat het uh, leidingwater wat we binnenkrijgen 7 graden is... en wij douchen uh, met 40, 38... en uh, we moeten sowieso tot 60 verwarmen, anders dan krijgen we de legionellen er niet uit. En uh, nou ja, dat betekent dus dat als die panelen zelfs op een bewolkte dag... toch al een 20, 25 graden kunnen halen... Het is een beetje grijzig vandaag, maar toch doen ze het al. Nou ja, het is nu echt uh, nou, net... Het moet nog licht worden natuurlijk. <laughs> Precies, maar zeker ook met het grijze weer uh, halen ze er toch energie uit die spektaalselectieve laag, dat blauwe gloed... die een beetje altijd zo over die panelen zit... Die warmt zie, het water op. Die, die, die, die zetten de, de zonnestraling zo efficiënt mogelijk om in warmte. En zo kunnen we dus warm douchen, ook deze ochtend op de hogeschool. Mijn no gaan hem volgen vanochtend. Straks terug naar uw jeugd, de jeugdsoos. Nu Poco, call it love. voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Jeugdsozen in Limburg zijn bang dat ze vanaf januari veel klanten gaan verliezen. De leeftijdgrens waarop jongeren alcohol mogen drinken, drinken gaat dan na 18 jaar. En juist bij jongeren tussen de 14 en 18 is de Soos populair. Verslaggever Karin Albers ging kijken in het Noord-Limburgse IJsselstein, gemeente Venraai. Twee keer per maand komen daar zo'n 500 jongeren naar de Soos om te feesten en om te drinken. Want het groepje dat nu binnenkomt lopen, wordt de kaart, de identiteit gecontroleerd. Waar kijken jullie nu naar? Waar letten jullie op? Op de ID, op de leeftijd. Hè? Want uh, Wanneer mag je er niet in? Onder de 14 jaar. Maar tussen de 14 en de 16 jaar uh, mag je geen alcohol. En daar wordt nu op gecontroleerd en dan geven we even door. Die 16 is geen ander bandje als die onder de 16 is. Nou, gefeliciteerd. Bijna 16, hè? Ja, dankjewel. Wanneer? Maandag word ik 16. En ga je dan een biertje op drinken? Jazeker. Ja. Maar ja, dat is maar van korte duur, hè? Ja, dat is maar een paar maandjes en dan mag het niet meer. Nee. Ja, dat is even wennen, denk ik. Maar het komt wel goed. Ja, hoe ga je dat dan oplossen? We komen er toch wel aan als het moet. Want zonder alcohol heb je geen gezellige avonds? Oh, jawel, jawel, maar ja. ik nog we wel een tijdje en dan uh, hoort dat er toch wel bij. Volgens mij komen daar twee hele dronken meisjes aanlopen, of niet? Ja, dan lijkt het zo. Ik, ik ben zo aan het kijken, dan lijkt het wel op. Ja, dan lijkt dus het schoolvoorbeeld van uh, wellicht toch. Uh, het indrinken. Ja, daar, daar, daar, daar ziet het wel nog uit. En wat gaan jullie dan doen? Wanneer het echt te zien is, dan lijkt het wel op, dan komt in ieder geval het rechtse meisje niet binnen vanavond. Nee, nee, nee, nee niet meer. Oh, sorry. Nee. Ik heb je even mee naar buiten genomen. Je stond ja, ja. een biertje te drinken aan de bar. Legaal, hè? Legaal, je bent. Ja. Hoe oud ben je? Ik ben 18. Hoe oud was jij nou toen jij je eerste biertje dronk? Twaalf. Twaalf? Ja, twaalf. En vond je dat lekker? Ja, luisteren. Toen was het stoer en uh, ik denk wel dat je moet leren drinken, hè. En op een gegeven moment als je hierheen komt op 13, 14, dan leren het gewoon drinken en op een gegeven moment is het gewoon lekker. De grens gaat nu naar 18. Hè? Wat gaat dat betekenen voor de jeugdsoos denk jij? Uh, ik denk dat het zeker klanten gaat kosten. Of ze moeten apart avonden gaan organiseren zoals ze hier wel gaan doen. Want ze willen hier dan 14 plus avonden doen en dat is dan alcoholvrij. ja, Dan moet je maar kijken hoeveel op afkomt. Zeg maar. Wat, wat zou jij gedaan hebben? Stel, uh, je bent 14 nu, opeens weer. Zou jij naar zo'n 14-plus-avond komen? Uh, als iets anders in de buurt zou zijn, zou ik iets anders zoeken. Maar uh, ja, nergens mag het meer, hè? dus wat dat betreft. Je hebt ook andere cafés uh, en dergelijke, waar uh, eventueel uh, geschonken wordt onder de 16. Of doorgegeven kan worden. Wordt er veel gemopperd, Erwin? wat wij heel erg opvangen, ook van onze vrijwilligers, inderdaad de jonge vrijwilligers die nu 16 zijn van, go, hoe kan dat toch zijn dat wij nu wel dat pilletje mogen drinken als we uitgaan en dan dadelijk vanaf 1 januari niet meer. Wat, wat is dat in hun ogen en ik, ik kan me in die jongens eigenlijk wel verplaatsen van, is dat, is dat heel vreemd? Voor hun eigen best willen, voor hun hersenen. Ja, tuurlijk. Alleen, uh, van de andere kant moet er, moet er wel goed gekeken worden van, zadelen ben uh, de zaden zadebillen, uh, horeca of andere instellingen of organisaties... niet op met een probleem door zo radicaal een wetwijziging... voor die leeftijdsgroep door te voeren. Eigenlijk zitten wij nu als jongeressourcen met... Ja, een, een probleem is misschien een, uh, een overdreven woord... maar met een situatie die wij creatief op moeten gaan lossen... en die misschien minder radicaal had gekund. Kijk, in één keer komt er wel een groep van een uh, stuk of twintig meiden aanlopen. Wat kom je doen? Ja, feesten. En hoe ziet feesten eruit voor jou? Gewoon dansen, gek doen. En wat drink je daarbij? Ja, geen alcohol, want dan, eh, ja, dan kom ik niet meer het huis uit. <laughs> want, hoe oud ben jij? 14. Ach, veel plezier. Zweden zijn slim. In Zweden zijn veel onoverzichtelijke en donkere wegen. Daar is goed zicht dus essentieel.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 Na haar verkiezingszegen moet de Duitse bondskanselier Angela Merkel op zoek naar een nieuwe coalitiepartner. De liberale FDP verdwijnt uit de bondsdag, want de FDP kreeg maar 4,8 procent van de stemmen. Bijna 10 procent minder dan vier jaar geleden. Merkels CDU, CSU, kreeg 41,5 procent. En het lijkt erop dat Merkel nu opnieuw moet gaan samenwerken met de sociaal-democratische spd de orkaan Usagi heeft in Zuid-China aan zeker 25 mensen het leven gekost. De meeste doden vielen in de kustprovincie Guangdong... waar de orkaan aan land kwam. In de provincie Fujian leidde Usagi tot overstromingen. Ruim 80.000 mensen moesten hun huis uit. En John de Mol heeft in Los Angeles een Emmy Award gewonnen... voor zijn programma The Voice. De Emmys zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. The Voice won van andere competitieprogramma's... zoals Dancing with the Stars, So You Think You Can Dance en Top Chef. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Michiel Severin, Goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Ja, rustig weer. Wat hebben we? Een nazomer of een vroege herfst? <laughs> ja, inderdaad. Op het randje zitten we. <laughs> het hangt een beetje vanaf wie er vandaag wint. Gisteren zagen we ook al die strijd tussen de bewolking en de zon. Nou, uiteindelijk won de zon op veel regio's. Werd het zo'n 20 tot 22 graden. En dus het predicaat nazomer. En vandaag zien we die strijd opnieuw. Het is heel grijs buiten. Sommige plaatsen komt dichte mist voor. Dat is zicht minder dan 200 meter. Vooral in Brabant en in Gelderland wordt dat gemeld. En ja, beetje grappig. Maar misschien wel leuk om te melden. Als je bijvoorbeeld op de A1 over de Hoge Veluwe rijdt. dan zit je bij Apeldoorn nog. Ver onder de wolken. Maar als je dan op het hoogste punt van de Hoge Veluwe komt, dan rij je echt in de wolken. En daarna heuvelt je af richting Amersfoort. Dan kom je weer uit de bewolking. Zo laag hangt de bewolking. Op sommige plaatsen op zo'n 100, 200 meter hoogte. Nou, dat moet natuurlijk anders worden in de loop van de dag. Want anders krijgen we de zon niet te zien. En ik denk dat dat op sommige plaatsen gaat gebeuren. Daar dan 20, 21 graden. Op andere plaatsen niet. En daar wordt het dan de graad al 17. Maar zoals je al zei, het is inderdaad heel rustig weer. Michiel Severin, tot over een uur gaan we door naar de AWB. Het weer. Gerritse heeft verkeerd. Heb je last van die mist? Nee, geen last van de mist, Marcel. De meeste files zijn ook niet langer dan gebruikelijk op maandag. De meeste staan rond Amsterdam en Rotterdam. Bij Rotterdam op de A4 richting Vlaardingen voor Vlaardingen-Oost... een file van 2 kilometer. Een lange file op de A7 richting Amsterdam voor Zaandam 10 kilometer. En de meeste vertraging heeft het verkeer op de A44... van Wassenaar naar Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd met tien personenauto's. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. Tussen Warmond en Afrit Oude Wetering staat 5 kilometer file. Verkeer richting Amsterdam kan ook omrijden via de A4.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 Zes minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. Het was een turbulent politiek weekend. Demonstraties, Partij van de Arbeid, ledenraad. Plus een aantal interessante uitspraken in de zaterdagkranten. Daarom maar snel naar Den Haag, naar Joost Verlinks. Joost, goedemorgen. Joost Verlinks. Hallo. Nou, dan hoop ik toch contact te krijgen met Den Haag. Joost, ben je er? Ben ik nog kiezen? Nee. Nou, we gaan nog even kijken. Misschien uh, gaan we het ook wel even hebben over de Joint Strike Fighter. Nou, ik weet het wel zeker. Want Samson, zei daar gisteravond nog over dat uh, je wel kan begrijpen dat kiezers denken dat de partij zich zacht. Joost, bij de nu? Ja, ik ben ja, al heel lang. Heel ja, heel goed. Ja, ja. Is, ik kon jou heel goed horen. Nou, dat is mooi. Nu ik, ja, ik jou al Het onder een ander knopje, denk <laughs> ik. Ja. Het is gelukt, Joost. Uh, Gelukkig. Zeg, die Joint Strike Fighter. Uh, partij van de, de arbeid staat erachter, achter de koers van de fractie. Is het kou uit de lucht? Ja, ik denk het wel. Diederik Samsom kan gerust ademhalen. Er moeten nog wel kritische vragen worden gesteld aan de Defensieminister Hennis Plasgaard. Maar ervan uitgaand dat zij wel goede antwoorden zal geven, adequate antwoorden... Ja, kan je ervan uitgaan dat de PvdA akkoord gaat met de JSF... en daarmee is een potentieel conflict in de coalitie ja, de kop ingedrukt. Want ook de VVD kan dus opgelucht ademhalen. Ja, nou zegt Samson dan wel weer even gisteravond... ja, ik kan wel begrijpen dat mensen denken dat we zich zaggen... en de Partij van de Arbeid heeft niet zoveel met vliegtuigen kopen. Dat is allemaal niet zo heel erg sterk en zeker, toch? Nee, ja, maar je, je, moet, je moet toch een verklaring geven voor dat gekke gedrag. Dus ja. je kan het niet meer ontkennen dat ze natuurlijk zich zag. En inderdaad, ze hebben geschiedenis met vliegtuigen kopen. Dus ja, en ze hebben iedere keer net de pech dat ze in de regering zitten. Dus daar wordt het niet beter van. Ja, ja het is maar wat je pech doet. Ja. Nou, dan de VVD, de fractieleider daar. Halbe Zijlstra zette zaterdag in de Telegraaf de deur op een kier... om het sociaal akkoord dan aan te gaan passen. Waarom doet hij dat? Ze nou ja, zijn natuurlijk heel blij in, in, in de coalitiekabinet dat er een, een sociaal akkoord is met de werkgevers en de, en de werknemers om die hele grote problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken. Maar ja, nu blijkt dat akkoord in Den Haag steeds meer een, een struikelblok te vormen om uh, deals te sluiten met de oppositie. En uiteindelijk moeten die wetten uit dat sociaal akkoord toch door de Eerste en Tweede Kamer heen. En als dat niet lukt, ja, dan moet je misschien toch denken... van dat, dat sociaal akkoord moeten we op bepaalde punten maar een beetje gaan openbreken. Want als we het als een heilig huisje zien, dan komen we er niet in Den Haag. Dan wordt het meer, meer een hindermacht en dat wil je niet. Dus, dus zegt de VVD, we moeten wellicht wat dingen gaan aanpassen. Ja, nou, maar ja, vicepremier als je zegt dit weekend... dan het sociaal akkoord staat als een huis ja. met de deur open... Nou inderdaad, met, uh, bedoel, hij heeft het huis gebouwd, maar Diederik Samson zette inderdaad de deur op een kier van het huis, want hij zei van ja het sociaal akkoord dat is een fundament. Uh, kortom, uh, er valt wel te praten met de Partij van de Arbeid... om zaken uit het sociaal akkoord te veranderen. Maar wordt er dan ook bijgezegd van... dan moeten partijen als D66 en het CDA uh, niet denken... dat ze bijvoorbeeld de hervormingen uh, van de WW kunnen versnellen. Dat dus die WW-duur sneller uh, wordt afgebouwd. Daar zeggen we, ja, dat willen de werkgevers en werknemers echt niet. Dus daar moeten we niet aan beginnen. Maar op andere kleine punten, daar valt over te praten... Maar uh, goed, je ziet in ieder geval wel... er worden deuren op een kiertje gezet... en dat is uh, uh, nodig als je tot een akkoord wil komen. Ja, maar het CDA wil misschien dan toch wel meer... als dat ze uh, willen toestaan. Want het CDA komt vandaag met het alternatief. Hè. Het kabinet heeft steun nodig voor de plannen. En het CDA zegt, Abuma zegt in de Telegraaf bijvoorbeeld vanochtend... we willen die 6 miljard aan bezuinigingen wel goedkeuren... maar 2 miljard daarvan moeten we zelf bepalen. Mogen, moeten we zelf mogen bepalen. Speelt hij het wel heel hard nu? Ja, dit, is, dit noem ik een forse onderhandelingsinzet. Kijk, we weten natuurlijk dat hij problemen heeft met die 2 miljard lastenverzwaring. Dat is een bekend punt van het CDA. Maar zeggen dat je het zelf wil invullen op zich is, dan zou ik dat ook misschien ook wel doen. Maar goed, het is natuurlijk een illusie dat, dat, dat het kabinet zegt, nou hier heb je 2 miljard en ja, vul het zelf maken, maar in. Ja. Uh, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Maar goed, het is een onderhandelingsinzet. Maar uh, al met al ook als je verder dit weekend kijkt en je ziet bijvoorbeeld dat Arie Slob van de ChristenUnie en Alexander Pechtot aangeven in het Nederlands Dagblad dat ze bereid zijn het kabinet uh, te helpen in ruil voor lastenverlaging voor burgers en bedrijven. We hadden het net over dat uh, Halbe Zelscher van de VVD zegt van nou wie weet moet voor het sociaal akkoord een beetje openbreken. Uh, Sibrand Buma vandaag ook weer met een soort onderhandelingsinzet in de Telegraaf. Dan zie je wel dat men bezig is eigenlijk al te gaan te onderhandelen via de krant er worden openingszetten gedaan en natuurlijk zijn die, komen ze dan niet gelijk bij elkaar, maar je merkt wel dat er dus een soort bereidheid is om tot een akkoord te komen, dus wat dat betreft kunnen ze in coalitiekringen wel tevreden zijn over dit weekend, want het lijkt erop dat iedereen bereid is concessies te doen niemand zegt nog welke maar langzamerhand beginnen ze elkaar wel te naderen in het politieke midden. En uh, nou ja, de flanken waren aan het demonstreren en het midden is een beetje aan het flirten via de kranten. Ja, precies. Nou, en dan moeten de algemene politieke beschouwingen nog beginnen. Woensdag praten we dan weer over Joost in Den Haag. Dankjewel. Gaan we door naar Filip Koken. Goedemorgen. Goedemorgen, Max. Voor de sport, want de PSV is de nieuwe koploper in de eredivisie. Helaas, maar goed, Pek staat er nog goed bij. Uh, 4-0 werd, uh, werd het tegen Ajax. Ja, Pek is uh, gezakt. Uh. Ja, ja. Was PSV zo goed of Ajax zo slecht? Wat, uh, wat vind je? Ja, natuurlijk een beetje van beide. Het, het was al een raar soort wedstrijd. Natuurlijk, de cijfers liegen niet. En uh, PSV heeft Ajax overdonderd, zeker in het laatste half uur. Maar daarvoor had het ook wel echt anders kunnen aflopen. Het eerste kwartier was PSV duidelijk beter. Redde de doelman Ajax overigens. En daarna had Ajax wel meer controle, meer balbezit. Maar werd er ook weer eens bewezen dat als je veel balbezit hebt, vooral op eigen helft, dat je daarmee een tegenstander niet overdondert. En eh, ja, na de beruchte fout van Vermeer. Als laatste van een keten van Ajax, Siede die ook fouten maakte. Ja, toen werd het 1-0 en eh, was Ajax eigenlijk eh, murf gebeukt en lam geslagen. En rolde PSV eroverheen. Ja. Maar ik zou ervoor willen waken om hier verregaande conclusies uit te trekken. Dat, dat is natuurlijk wel weer erg verleidelijk. Zeker nu PSV weer de koploper is en Ajax weer wat is afgezakt. Maar we zien wekelijks dat uh, dan weer een topclub het goed doet... en dan weer eens een keer niet. En dat ze dan weer door het ijs zakken, weer door een ondergrens... en dat ze dan ineens weer goed spelen. Alle topclubs in Nederland missen een bepaalde mate van uh, stabiliteit. Ja, maar met name Ajax, en Filip, zal toch iets moeten doen. En als jij zegt, ja, het is een keten aan fouten... dan helpt het ook niet dat je je doet. Vervangt. Nee, ik, ik vrees dat het wel gaat gebeuren. Want uh, ik kan me nog herinneren, een paar weken geleden bij Groningen... toen maakte Kenneth Vermeer ook een fout uh, waaruit een doelpunt kwam. En toen hint uh, Frank de Boer na afloop eraan een klein beetje op. Er was al de verwachting dat hij Sillers uh, zou opstellen in de volgende wedstrijd. Nou, dat heeft hij toen niet gedaan. Het is ook wel logisch, want als je Kenneth Vermeer nu naar deze fout vervangt... dan heb je ook de komende weken heel weinig meer aan hem. Want uh, ja, dat is hij psychisch toch een beetje aangeslagen. Dan heeft hij behoorlijk veel tijd nodig om weer te herstellen daarvan. Is het Nederlands Elftal Vermeer denk ik voorlopig ook wel even kwijt. Um, Sillersen die kiept sowieso aanstaande woensdag, want dan is het een bekerwedstrijd. En er is nog eenmaal afgesproken bij Ajax dat Sillersen sowieso alle bekerwedstrijden gaat kiepen. En dus de echte test komt pas volgende week bij de thuiswedstrijd tegen Goat Eagles. Wat doet Frank de Boer? Nou, ik denk dat hij Sillessen wel op zou stellen. Maar ja, Sillessen had eigenlijk dan al eerder moeten keepen. Het zou toch niet van één of twee of drie fouten afhankelijk moeten zijn. Want je moet ook maar afwachten of Sillessen niet de komende week ook fouten gaat maken als hij gaat keeper. Ja, zo is het. Nou, dan nog even Pek Zwolle. Uh, niet meer koploper, dus onderuit, hard onderuit toch wel tegen Vitesse. Met 3-0. Um, komt Zwolle nog wel weer terug? Gaat het er toch wel meedraaien, denk je? Nou, ze gaan natuurlijk een beetje zakken. En de verliezen ah, ja. van Vitesse is, is, is helemaal geen schande. En Vitesse die gaat zich melden bij de top 5 En daar gaan ze ook wel blijven. Maar uh, ja, Vitesse maakt gewoon een, een, een heel goed seizoen door. Het is geen wonder dat ze winnen van Pax Zwolle. En Pax Zwolle, uh, ja, uh, natuurlijk, ze, wa ze waren minder gisteren. Maar ik heb nog nooit een trainer zo lachend gezien na een nederlaag. Nee hoor, ja. Die, het zou heel mooi zijn. Alle aspectsvolle zou eindigen in het, in het linker rijtje. Die hebben een paar weken stand geweest. Maar ze doen het heel erg goed. En dat blijven ze ook wel doen. Oh, dat klinkt goed. Philip Koker, dankjewel. Verslaggevers. Correspondenten. Reportages en interviews. Tot half tien. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Talpa-programma The Voice heeft een Emmy Award gewonnen. Een zangtalentenjacht waarbij juryleden blind luisteren en dan hun stoel omdraaien... als ze de kandidaat goed vinden, is ook in de Verenigde Staten een hit. Vanochtend heel vroeg sprak ik al met John de Mol vanuit Los Angeles. Hij had niet verwacht dat hij zo'n Emmy zou winnen. Nou, dat klinkt als een cliché, maar het is echt waar. Helemaal niet, want in de categorie non-fictie waarin deze prijs gewonnen is... is de afgelopen acht jaar één show geweest die gedomineerd heeft en alles gewonnen... Het is voor de eerste keer dat die hegemonie gebroken is. Dus uh, uh, ik had er niet op gerekend. Ik had er echt niks van verwacht. Nee. En ik ging uit met dak toen ik hoorde dat we hadden gewonnen. <laughs> ja, want hoe bijzonder is dat een, een Nederlandse productie... ...naarmee nou zo'n belangrijke Amerikaanse prijs wint? Nou ja, kijk, Amerika is het land waar televisie is uitgevonden. Het is de grootste markt in de wereld van televisie. En dit is de grootste prijs die er is in televisie. Dus ja, mooier, groter, beter, kan niet. Ja. Ik, zie, ik zie beelden de hele tijd vanuit Los Angeles van een enorme zaal met uh, sterren. Ging die ook uit zijn dak, vond die... Hoe waren de reacties? Ja, het is, uh, het is zo dat als je daar uh, uh, de prijs, of uh, ja, als de prijs bekend geworden is en je gaat daarna af, dan kom je in een circus. Nou, dat heb ik mijn leven nog niet meegemaakt. Van de ene journalist aan en de andere. Alle zenders staan daar met, met kleine setjes uh, voor interviews. Uh, daar moet je dan je Emmy ontvangen, dan moet je vertekenen, dan wordt die ingegraveerd. <gif> en als je daarna rondloopt met dat ding in je handen, ja, dan, dan komen er zelfs uh, Michael Douglas naar je toe om te feliciteren. Kijk. En dat is leuk. Ja, dat wilt u wel. <laughs> wie, ja. wie, wie was de belangrijkste concurrent uh, deze avond? Nou, dat was een, uh, een programma dat heet in de Medica. In Nederland kennen wij dat niet, The Amazing Race. Ja. En het grappige is dat uh, de co-producer van dat programma ook een Nederlander is, die weliswaar al 30 jaar in Amerika woont. Uh, daar heb ik voor dat de uitzending begon, uh, even mee gepraat. Uh, en die voorspelde al dat wij gingen winnen. Hij zegt, ik denk dat het uh, The Voice gaat worden. Uh, dus dat was de grootste concurrent. Dat was de favoriet. Ja. Nou, nou kent inmiddels de hele wereld wel The uh, Voice. Hoe belangrijk is dan toch nog zo'n prijs voor het programma? Nou, het is, het is voor het programma eigenlijk minder belangrijk. Het is meer belangrijk voor, voor jezelf als producer en als productiehuis op Talpa... Uh, want dit, uh, ja, deze prijs die, uh, die wordt in de vakkringen hier als, als zeer hoog aangeschreven en ik ben deze week in Amerika om met alle zenders en networks en cable stations uh, te pitchen voor nieuwe programma's ja. en als je de komende week daar binnenkomt en je hebt net een Emmy gewonnen ja dan kom je lekker binnen Ja, dit, dit, dit zet zich wel om in dollars uh, nou ja om in dollars dat, dat interesseert me niet zo, om in uh, nieuwe opportunities nieuwe programma's die we kunnen verkopen en uh, die misschien dan ook weer een Emmy kunnen winnen. Ja, En u begint natuurlijk gelijk vanavond uh, met het verdere netwerken. U stort zich in het feestgevoel? Nee, er is een gigantisch feest. Uh, dat heet de Governor's Ball. Daar moet je naartoe, want daar wordt je Emmy uh, ingegraveerd. En daar zijn wij inmiddels weg. Want wij gaan straks met een klein ploegje van uh, Talpa, USA... en een paar mensen van het programma... Uh, in een lekker klein Italiaans restaurantje met elkaar eten. Zonder de Mol, inmiddels zit hij yeah, aan de pizza. Bij de AWB Edwin Gerritsen. Er staat 130 kilometer file. De meeste vertraging is daar aan de noordkant van Amsterdam. Dat zijn vooral dagelijkse files. Er staat een lange file op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Sassenheim en Afrit-Oude Wetering. 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk met 10 personenauto's. De rijbaan is daar tijdelijk dicht. Het verkeer moet over de vluchtstrook. Verkeer van Den Haag naar Amsterdam kan omrijden via de A4. En tien voor acht is het. Dat het warmer wordt op aarde, dat weten we zo langzamerhand wel. Dat de zeespiegel stijgt, weten we ook. Maar met hoeveel en hoe snel gaat het? Daarover gaan klimaatwetenschappers uit de hele wereld deze week in gesprek in Stockholm. Ze proberen voor het Internationale Klimaatbureau van de Verenigde Naties, het IPCC, een samenvatting te maken van alle wetenschappelijke onderzoeken die de afgelopen zes jaar zijn verschenen. En dat is belangrijk, want dan weten politici wereldwijd straks ook of ze hun beleid moeten aanpassen. In Stockholm is uh, Bram Bregman, Nederlands delegatieleider en werkzaam bij het KNMI. Meneer Bregman, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, als ik het nou goed begrijp, gaat u dan onderhandelen met elkaar over het klimaat? Nou, wij gaan uh, niet onderhandelen uh, over het klimaat. Wij gaan uh, de samenvatting die gemaakt is van, uh, van toch wel een lijvig overzicht van de stand van zaken, van de wetenschap... Uh, die gaan wij als... Uh, als Nederland, als onderdeel van alle VN-landen die daar zitten, gaan wij uh, gaan wij goedkeuren. Mm -hmm. De bedoeling is dat wij dat goed gaan keuren, ja, natuurlijk. Ik kan het zeggen, want niet alle wetenschappers denken hetzelfde natuurlijk. Nou, je moet goed begrijpen, we zitten hier met wetenschappers aan tafel en, uh, en aan de andere kant, als ik dat zo even mag uh, mag mag, uh, mag zeggen, ja. daar zitten de regeringsvertegenwoordigers. En uh, dat, uh, dat vormt het klimaatpanel die voor de regeringsvertegenwoordigers en die hebben de wetenschappers hebben eigenlijk de opdracht gegeven: van, joh, geef nou eens de laatste stand van zaken en geef dat voor ons nou eens kenbaar. En, en dus in feite, de regeringsvertegenwoordigers zien nu die samenvatting. en, uh, en die gaan daar, uh, die gaan er met de, met de, met de, de wetenschappers uh, gaan ze gewoon kijken: van goh, uh, snappen wij dit? Uh, kunnen wij dit volgen? En, uh, nou ja, en, en staan wij hier achter, achter deze hoofdconclusies? Ja, nou misschien kunnen wij al tot een soort slotverklaring uh, komen. Het gaat de laatste uh, jaren natuurlijk vaak over temperatuurstijging... smelten van de ijskappen, zeespiegelstijging. Um, wat betreft temperatuur wordt er wel gezegd... dat het de laatste jaren nou niet echt warmer wordt. Klopt dat? Ja, het wordt wel warmer, maar uh, niet zo uh, als we in eerste instantie dachten. Kijk, uh, in dit geval zie je ook terug dat, uh, dat wij onderdeel zijn... van een, van een klimaatsysteem dat grillig is. He, dat uh, houdt zich niet aan standaardmodellen... en standaardstijgingen en standaardverloop... Uh, dat is grillig, net als het weer. En dat zie je ook terug in de metingen. En dat is gewoon onderdeel van het hele klimaatsysteem. En daar maken de wetenschappers zich ook geen zorgen over. Het is niet van, oh jee, uh, we hebben veel minder opwarming. Uh, het is onderdeel van het systeem. En dus ze proberen dat zo goed mogelijk te begrijpen. Ja, maar het gaat natuurlijk ook over de oorzaken. En wat, wat zegt dat dan over de samenhang tussen CO2-uitstoot en klimaat? Nou, daar uh, hebben ze het rapport uh, helemaal uh, vol over geschreven. Het uh, ja. gaat over het begrip van het klimaatsysteem. En de wetenschappers die hebben daar uh, hun ideeën over uh, uit de literatuur, uit de studies, uh, die een inzicht geven over het uh, wel en waarom van, uh, van het verloop van de temperatuur, maar niet alleen van de temperatuur, van de verzuring van de oceanen, de zeespiegelstijging, etc. Ja, maar wordt er over gesteggeld hoe, hoe, dus, hoe sterk die samenhang is? Nou, als het goed is, uh, wordt er niet gesteggeld over, over inhoudelijke zaken. Kijk, in, in feite, de wetenschap heeft hier het laatste woord in Stockholm. En dat moet wel heel duidelijk zijn. Ja. Maar je hebt natuurlijk altijd slagen om de arm omdat je dingen niet zeker weet. En juist, juist die formuleringen, ja, daar, uh, daar, kun je, daar kun je natuurlijk over praten. Want... Van ja, kun je het niet beter zo formuleren of zo. En dat zie je uh, deze week terugkomen. Huh. Uh, maar uh, ja, wij hebben wel, uh, zeker als Nederland, ook van uh, de wetenschap is de wetenschap. En je moet niet tornen aan de inhoud. Dus het is niet zo dat politici zeggen: Nou, we hebben liever niet dat u dit nu zegt. Zo, zo werkt het niet. Nee, zo werkt het niet. En als je dat zou zeggen, dan zou je je snel buitenspel zetten. Hmm. Goed. Voor Nederland is natuurlijk de zeespiegelstijging van groot belang. Komt daar ja. een eenduidig antwoord op? Hoe snel dat gaat? Nou, daar, komen, daar komt een, ook een bepaalde range uit. Zoals dat met alle getallen zo is, vanwege de grilligheid van het klimaat. En daar gaan wij, dat gaan wij bekijken en wij gaan die tabellen zien. Afhankelijk van de verschillende toekomsten die wij kunnen verwachten... Uh, gaan wij dat bekijken. Uh, de metingen tot nu ver, tot zover, laten een bepaald beeld zien. En uh, die laten een, uh, een continu stijgende zeespiegel zien. Uh, dat is in ieder geval sowieso al bekend uit de literatuur. Dus dat weten, dat weet iedereen. Ja. Uh, waar men natuurlijk vooral geïnteresseerd is in wat gaat de toekomst ons brengen. Ja, en dat gaan wij gewoon deze week bekijken. Daar zullen we de tabellen van op tafel zien komen. Dan zijn we benieuwd naar het antwoord, meneer Bregman. Hartelijk dank voor je toelichting. Oké. Okay. En sterkte daar Heel in dank. Stockholm. Dank u wel. Goedemorgen. Dag. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Ja, voor de kranten en andere media. Eerst naar Duitsland, naar Berlijn. Uh, Tim de Wit, uh, wat staat er op de voorpagina's vanochtend? Ja, ik zit hier achter mijn bureau met alle ochtendkranten voor me en ja, alle kranten. Natuurlijk grote foto's van een stralende Merkel op de volpagina. Uh, Triomptocht uh, van Merkel kopt die welt bijvoorbeeld en die hebben haar zelfs als een keizer afgebeeld met lauwe krans op het hoofd hm. in een rijtuig met vier paarden uh, ervoor. Uh, de ja, uh, dat gaat nog verder. De Kölner Express heeft Merkel het pak van Superman aan laten trekken en daar staat groot boven Super Angie. Kortom ja, de kranten zijn eensgezind. Uh, dit succes valt maar aan één iemand toe te schrijven en dat is aan Angela Merkel, de Miss Germany van de Duitse politiek... werd ze ook al genoemd. Ja. Ja, de de Frankvoerte Alka schreef in een commentaar ook nog wel... dat de christendemocraten in hun campagne heel erg hebben ingezet... op de persoon en, en veel minder op de inhoud van de partij. Dat heeft dus heel erg goed uitgepakt. Want kijk bijvoorbeeld naar de deelstaatverkiezingen... van de afgelopen jaren. Daarin verloor de CDU voortdurend. Maar ja, als Merkel de kar dus letterlijk trekt... Ja, dan zijn ze onverslaanbaar. Ja, en, maar goed, nu heeft Merkel natuurlijk wel het probleem dat ze een coalitie moest gaan vormen. Wat schrijven de kranten daarover? Ja, nu moet Noor Merkel nog welen, uh, staat er groot boven de En Nu moet alleen Merkel nog kiezen. Nou, hier ook in de krant natuurlijk veel gesproken over de groze coalitie. De, de coalitie van de CDU en de SPD. De Süddeutsche Zeitung uh, verwacht dat er binnen de SPD... toch heel veel mensen zullen gaan tegensputteren. Zeker in de linkse vleugel van de partij. Die vrezen toch dat de SPD ondergesneeuwd zou raken in zo'n coalitie. Hè. Dat ze echt het kleine broertje van Merkel zullen worden. Uh, nou, Peer Steinbrück, de lijsttrekker van de SPD, heeft al gezegd... dat hij niet als minister wil dienen onder Merkel en dus suggereren de media... dat hij wel eens als fractievoorzitter terug kan komen. Maar ja, bij de overige leden van de SPD, met name de, de partijtop... Ja, kan de macht misschien toch ook wel weer trekken. Uh, Sommigen zijn ook al dik in de vijftig. En dit zou wel de kans zijn om nog een keer minister te worden. Dus ja, dat zou de SPD wellicht weer over de streep kunnen trekken... speculeren, sommige media. Dus nou ja, uh, ze zijn er nog niet helemaal uit... maar uh, ja, de grote coalitie is toch wel uh, het meest voor de hand, wat het meest voor de hand ligt. Goed zo. Nou, praten we na acht uur over het door... Uiteraard over die Duitse verkiezingen doen we ook met Tim de Wit in Berlijn. Gaan we naar de Nederlandse media, de Nederlandse ochtendkranten. Gert Kluk. In de volkskrant en er next aandacht voor oud-hoogleraar politieke antropologie... Mart Baks van de Vrij Universiteit. Die heeft zich volgens de volkskrant schuldig gemaakt... aan ernstig wetenschappelijk wangedrag, valsheid in geschriften en zelfplagiaat oftewel het recyclen van zijn eigen artikelen. En dat alles, zeker 15 jaar lang, staat in het rapport van een onderzoekscommissie... dat de krant alvast heeft ingezien. Fraudezaak van Mart Baks zou nog omvangrijker zijn... dan die van hoogleraar Diederik Stapel. Wat voorbeelden van de fraude. Baks zou cum laude zijn afgestudeerd, dat is niet waar. En hij zou erelid zijn van het Kroatische genootschap... van antropologen en Ethnologen. Die organisatie bestaat niet.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 De looneis van vakcentrale FNV is al jaren bijna twee keer zo hoog... als de loonstijging die daadwerkelijk in cao's wordt afgesproken. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Financiële Dagblad. Voor het laatst in 2008 kwam de stijging van de cao-lonen... dicht bij de looneis van de FNV in de buurt, schrijft het FD. In de Telegraaf tot slot een man uit Leusden... die op heterdaad is betrapt toen hij een wilde binnensluipen. Een buurtbewoner zag de man rond het huis schuifelen en belde de politie. En wat bleek bij de aanhouding? De man was de minnaar van de vrouw ja. des huizes. Alleen was hun relatie geheim. En dus probeerde hij ongezien naar binnen te glippen. En dat lukte niet, Gert Kluk. Las mee met het mediaoverzicht. Zoals gezegd, straks na acht uur meer over de Duitse verkiezingen. En wat Angela Merkel nu moet doen. Als je altijd ICT'er bent geweest